De Slam. Superdrip. Luister vanaf maandag en win een wintersport naar Valtorens, Frankrijk. Ja, Jarno van der Wielen. He. Lekker door de sneeuw lopen in Valtorens. Een pasje onder de arm en weten dat Slam de hele boel betaald heeft... dat kan vanaf volgende week. Je gaat op Supertrip als jij het goede kluisje openmaakt, waar de tickets voor valt trouwens, achter zitten. Supertrip plus je naam via de app van Slam. Wie weet heb ik je volgende week aan de lijn om een kluisje open te maken. Goed, dat zijn zorgen voor later. Eerst even lekker dansen. Lekker in de mix. En we zijn pas net begonnen. 24 uur lang de beste sets. Maar we beginnen nu met IDX. En de trek van Disco Lines. Cutting Loose. Love it when it's like that Love it when it's like that De Slam Mix Marathon. Hoe is de vibe? Op vrijdagochtend laat het weten via de app van Slam. maar ik kan het niet vaak roepen, dus ik vind dit leuk om te zien. Onder andere Molly zit gewoon een foto vanaf het ijs. Die is al schaatsend aan het luisteren naar de Slam Mix Marathon. Ik ben een beetje bang gemaakt door een collega om te schaatsen op natuurijs. Die dacht, ah weet je wat, ik ga net voordat ik ga slapen nog even s'avonds het ijs op. Hij zet een paar stappen en... Glijdt uit, op drie plaatsen is zijn pols gebroken. Even kijken in Den Bosch, Eindhoven. En die derde plaats ben ik even vergeten, maar goed. Sterkte. Het wordt een mooie vrijdag. Dit is de Slam Mix Marathon. De opwarmer voor de vrijmibo met straks onder andere nog Saint een uur lang. Funkerman, Juliet Sicora, Sam Veld, DJ Lissius, James Hyper, ga zo maar door. En dit is EDX. Tot negen uur. Goedemorgen. Fijn weekend allemaal! Whee! Hey Slam! Ik heb een leuk ideetje! Ik dacht ik deel het even met jullie. Als jullie nou een partybus regelen. Keigroot Slam FM op de zijkant. En dan met elke Slam mix mixmarathon. En met die partybus in een andere stad gaan mixen. Ik denk dat jullie dan heel veel nieuwe luisteraars erbij zullen krijgen. Fijn weekend! Lekker idee Wouter! We gaan erover nadenken. Slam on the road! En door je speakers met EDX tot 9.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 aangenaam. bij de trek van Lo Steppen en Tommy Romero dance to the music. Elaine Mayen ready en zometeen een trek van EDX zelf, Hollywood.